Dikte Hark met het NOS Journaal. Op Paleis Noordeinde in Den Haag is koningin Beatrix begonnen met de consultaties... na aanleiding van de val van het kabinet. Demissionair premier Balkenende ging als eerste naar binnen. Na hem volgen de vicepresident van de Raad van State, Cenk Winning, ...de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer... ...en de demissionaire vicepremiers Bos en Rauwvoet. Waarschijnlijk komt er een rompkabinet van CDA en ChristenUnie... ...dat doorgaat tot er na de vervroegde verkiezingen een nieuw kabinet is geformeerd. Als de koningin het ontslag van de PvdA-ministers aanvaardt, worden hun portefeuilles overgenomen door CDA en ChristenUnie. De winst van TNT is in het vierde kwartaal meer dan gehalveerd ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2008. Dat komt vooral doordat TNT zich aan het terugtrekken is van de Europese postmarkt en zich weer meer op Nederland concentreert. De omzet is in het vierde kwartaal niet verder gedaald, er werden meer pakjes verstuurd. TNT ziet de eerste tekenen van herstel... maar blijft voorzichtig omdat de ontwikkeling van de wereldeconomie onzeker blijft. Om winstgevend te blijven voert TNT flinke bezuinigingen door. Daarbij verdwenen duizenden banen. De bonussen worden beperkt tot maximaal 100% van het jaar salaris. De gouden ritten van Mark Tuitert en Irene Wust op de 1500 meter schaatsen... hebben een record aantal kijkers getrokken. De piek bij de 1500 meter voor de mannen lag zaterdagnacht op 1,8 miljoen kijkers tijdens de rit van Sven Kamer om kwart voor twee. Nog niet eerder deze eeuw keken zoveel mensen s'nachts tv, oudejaarsnachten uitgezonderd. Na de 1500 meter bij de vrouwen keken vannacht gemiddeld 1,4 miljoen mensen. De ontknoping rond half twee, toen duidelijk werd dat Wus de Gouden race had gereden... werd door anderhalf miljoen mensen bekeken. Het weer bewolkt en hier en daar regen. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 3 graden in het noorden tot een graad of 10 in het zuiden. Morgen start de dag op de meeste plaatsen droog, maar vanuit het zuiden gaat het in de middag opnieuw regenen. Het wordt dan 2 tot 6 graden. Dit was het.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 Soft op zaterdag. Kan je eigenlijk niet winnen? Zo, is zaterdag, de 20 februari. Je hoort de Metcom en Bing! Zie, voor Zandvoort en de regio. En in uur drie uiteraard weer heel veel uh, lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Ja, je kunt natuurlijk uh, nodige berichtjes. Ik begin gelijk. Want ik, begint gelijk? Want ik begin langzaam maar zeker toch richting uh, vanavond uh, te gaan denken. Het wordt een beetje spannend. Dus uh, ik begin gelijk even met, uh, met een nieuwtje voor morgen. En wel uh, vindt de Zandvoortse rommelmarkt uh, van 10 tot 4 uur weer plaats in de krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... ...evenals antiek, curiosa, verzamelingen, boeken enzovoorts, enzovoorts. Ook dit keer zijn er weer goede doelen vertegenwoordigd... ...zoals het Rode Kruis en Stichting Tsunami Weeskinderen. De bar van het, van het De Krocht is de hele dag geopend... ...en de toegang uiteraard door deze markt is gratis. Van 10 tot 4, Rommelmarkt in De Krocht. Gaan we gelijk even door naar de filmagenda... Uh, als ik daar naar kijk, dan uh, hebben we de nodige blijvers. De Prinses en de Kikker. Uh, wegens succes geprolongeerd. Uh, donderdag uh, Sherlock Holmes. Met Robert Downing Jr. en Jude Law. In de filmclub Simon van Collum uh, Woensdagavond om half acht. Les Regrets. En een nieuwe en een absolute aanrader. What About the Morgans. Een film met uh, Sarah Jessica Parker. Wel bekend van Friends. Mm -hmm. En niemand minder dan Hugh Grant. Nou, dat is altijd, die staat altijd... Ja, garant voor uh, humor. Voor aanvangstijden verwijs ik u even naar de Zandvoortse Courant. Oké, okay, en aankomende nacht gaan we weer uh, schaatsen, Albert-Jan. Ja, nou... Uh, de spanning stijgt alweer in de, de studio. De spanning stijgt en ik zal gelijk even uh, de loting erbij pakken. Want, uh, ja, Sven mag weer ergens, uh, ergens aan het begin, zo'n ah, beetje. Dus, de, de, kijk, de loting van de 1500 meter bij de man heeft enkele mooie affiches opgeleverd. Zo moet Mark Tuiter het opnemen tegen Harvard Bokko en werd Stefan Groothuis gekoppeld aan Chad Hedrick. Topfavoriet Johnny Davis hoeft pas in de allerlaatste rit... Wat een mazzel heeft hij dan. Kan mooi, dan kan ik gewoon kijken wat er gereden is. Uh, Johnny Davis dus in de laatste rit van de R uh, Richmond Olympic Oval. De Olympisch kampioen op de 1000 meter bindt de strijd aan... met de Canadees Lucas Makovsky. Sven Kramer, ja, hier is hij dan. Sven Kramer komt van de Nederlandse schaatsers nog voor de dweilpauze als eerste in actie. De 23-jarige Fries, die afgelopen zaterdag het goud op de 5 kilometer veroverde... schaatst tegen uh, Alexei Yetsin uit Rusland. Ja, ja. Twee ritten, naar Kramer, ja twee, twee ritten naar Kramer is het de beurt aan Simon Kuipers. Hij komt in, in de Canadese schaatstempel uit tegen de Japaner uh, Mori. Dus weer een ongunstige loting voor, uh, voor onze vriend... Uh... Sven. Sven. Nou, we wisten Sven uh, heel veel succes. En hoe laat begint dat? Eén uh, uur volgens Runt mij. Prime time, Amerikaanse oh, televisie. My <laughs> oh my god. oh my God. dat wordt een latertje. Of ja. de wekker zetten natuurlijk. Dat bedoel ik. Maar goed. Uh, of gewoon uh, uh, uh, uh, laten we eerst even zijn. naar het dorp. Dan doe je een kalletje lights. En dan... Uh, ga je maar je Sven, de heeft, Sven heeft al gezegd. Hij ging in eerste instantie voor de 5000 en voor de 10 kilometer. Daar wil hij goud ophalen. Elke plak die hij haalt op de 1500 is, zou natuurlijk mooi meegenomen zijn. En achtervolging heeft ook niet de prioriteit. Dus Sven gaat in ieder geval voor twee. En als hij hier één... Bij Meepakt, zou dat natuurlijk mooi zijn. Zo kan je het ook weer bekijken. Altijd. Ja, de plaats van de Skik, die hebben we bij deze omgedoopt tot uh, opschaatsen. Daar nou, komt hij aan. Of was het nou omfietsen? Nou ja, opschaatsen. Hou hem gewoon vandaag even op. Ik deur. Dan we samen gehaald, de Vino dan. Nee, Amsterdam, dan is het anders knallen. Als ik daar dan de kast zit, dan fiets ik deur. Want ik wil aan wie de dingen alles zien. De les de mooie dag van de jongens kiezen. Alhoewel met de wende, dan, mooi, dan is mooi aanwezig. Ik wil aan wie de deur nog weten vien. Maar achteraf een bel, de maat weer. Akker Dus weer spanning om, om, op televisie om uh, 1 uur. Dus je moet wel laat op blijven hoor. Ja. ja in ieder geval de dus CEO vast kikken en opschaatsen. <laughs> Bij deze dan. En, uh, Sven, uh, moeten we uiteraard weer. Uh opzetten, maar ja, nou, natuurlijk hij gaat voor de 10 kilometer, dus als hij hier nog een plak haalt, is het dus mooi is, meegenomen. Is wel meegenomen. en datzelfde geldt voor de ploegenachtervolging. Want uh, ja, zijn grote maatje is er niet meer bij, hè. Dat uh, was, is wel jammer, maar goed, wie weet, hij gaat voor twee en wie weet worden het er meer. CFM, 20 jaar live in uh, Sanford, en ook 20 jaar jazz. CFM jazz. Aangeschoven. De grote man erachter. Ja, ja, ja. Uh, Fred. Ja? Wat gaan jullie morgen doen? Nou, de bedoeling is morgenochtend dat in elk geval de harde kern begint met een extra uitzending van ZFM Jazz van 10 tot 2 uur. Omdat het een van de eerste uitzendingen was die van start is gegaan. We hopen een aantal oude technici en oude presentatoren dat die langskomen, ook wat muziek meenemen. Ja. En dan gaan we natuurlijk ook proberen om nog even wat anekdotes uit het verleden op te dissen om ja. uh, het programma nog wat extra luister bij te zetten. Kan je er alvast één noemen, Fred? Nou, ik kan ja. er één noemen. Ik zat in de watertoren toen de tijd met uh, Daniel Huijing. En op een zeker moment bleef een plaat steken. En ik, ik uh, hief mijn hal vol verbazing omhoog. En toen deed hij... je op de tafel... En draaien. En de naald ging precies in de groep van het nummer wat uitgekomen uitgerozen <laughs> nou, Dat, me dat, dat meen je he? niet. Mooier kan ik het je niet vertellen. Geweldig. Oké, okay, vier, uur, vier, uur, jazz. vier uh, uur jazz. De gasten mogen nemen, nemen de, de, de, de, de oud-presentator, oud-technici, die nemen ook muziek mee. Ja. Dus ja. het wordt, laten we zeggen, een muziekmozaïek à la Wim, Willem Duis. Dat mag je wel zeggen, ja. En dan lekker op uh, jazzgebied. Oké, okay, live vanaf tien uur tot, vier, tot twee uur morgen. CFM Jazz. En ik heb vernomen dat jij ook nog even langs komt. Tuurlijk kom ik langs. Oh, heel goed. En je dat kan ook kroeg. nog vinyl meenemen, Fred. Fred, ja, dat wil ik ja, ja, zeggen. Ja. Want er staat weer een pick-up ja, in de dat, studio. Daar ben ik zo blij mee. Want ik heb al een plaat meegenomen. Gewoon om even te kijken wat de starttijd is van zo'n plaat. Dat is heel belangrijk. Hè. Ja. Is het drie vingers dik of okay. twee vingers dik? Nou, je moet wel een beetje lenig zijn hoor. Om uh, zo techniek te doen en, en, uh, en te draaien met die plaat. Maar goed, even dat, een vraagje tussendoor. Ik weet toevallig Ad van Antwerpen toen ik uh, bij uh, CFM Jazz kwam. Die was er toen. En die deed toen de techniek. Uh, hebben je die ook toevallig benaderd? Zeker ja. kunnen achterhalen ja. waar ja. die zit? Ja, ja, zeker. Die heeft een uitnodiging gekregen. Maar hij heeft laten weten dat hij vanwege zijn gezondheid uh, niet oh. kan komen. Ah, ja. Maar via de computer uh, heeft hij in samenwerking met zijn dochter ervoor gezorgd... dat hij de uitzending van morgen kan beluisteren. Geweldig. Nou, jazzliefhebbers onder ons. Verplichte kost morgen van 10 tot 2. Jazz live op zondagmorgen. Oké, okay, en daar gaan wij zeker van genieten. Fred, heel veel plezier morgen. Flauwe voor mij hadden gezegd dat ze wel even een raadje plaatje gaan doen bij deze plaats. Geen, uh, nou, daar kom je echt niet op, hè? Ik volgens reken, mij. Ik reken alles wat jij noemt, dat reken ik goed. Kissing the pink and one step away from you. dan bij de zaterdagmiddag van CFM. het op zaterdag nog uh, tot aan vijf uur bij je. En dan de heren van Entertainment for You. Reden genoeg om te blijven luisteren. Ja, want voor... ik heb begrepen dat de heren uh, te telefoon contact gaan leggen met niemand minder dan George Baker en met Ben Kramer. Zo so, hé. Hey. Dus uh, we halen de, de nationale... De Lidl uh, Greenback uh, wordt weer uit de kast getrokken. Die, uh, die gaan achter de presans geven tijdens het programma vanaf 5 uur Entertainment for You. Even een uh, algemeen voetbalberichtje. Eindelijk niet alleen het kabinet houdt ermee op, maar Edwin van der Sar heeft nu duidelijk aangekondigd... of definitief gezegd dat hij niet meegaat naar het WK in Zuid-Afrika. Hey, hey. Na de wedstrijd tegen Noorwegen heb ik mijn besluit genomen. Daarbij wil hij het laten. Ik wil het nog één keer bevestigen. Ik ga niet mee. De record international, 130 interlands, kwam op 15 oktober 2008... in de WK-kwartfinale wedstrijd tegen Noorwegen voor het laatst uit voor Oranje. Hij was dat jaar na het EK in Oostenrijk en Zwitserland eigenlijk al gestopt... maar maakte tijdelijk rand vanwege de blessure van Maarten Stekelenburg en Henk Timmer. Dus het internationale uh, uh, ja, carrière van uh, Edwin van der Sarve voor het Nederlands elftal is definitief Dus hij, wa hij was al gestopt en hij is wederom gestopt. Nou, dan, uh, dan houdt het op een gegeven moment echt op, hè, denk ik zo. <laughs> We gaan uh, weer wat muziek voor je draaien op de zaterdagmiddag. Voetjes van de vloer bij Jimmy Bourne en Dance Across the Floor.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 Ik kan helemaal blij mee maken en ik hoop de rest van de luisteraars van CBM ook. De show van Ryan Shaw en It gets better. Ja, hij wordt iedere week weer beter, hè, bij Zoft Zaterdag. <laughs> ja, ja. Nee, dat was het Mag niet. wat kosten, maar daar heb je wel wat uiteindelijk. <laughs> Albert Jan. <laughs> ja, <laughs> dankjewel. Uh, nog meer Vancouver nieuws. Vancouver en wel, de Nederlandse Bob. met daarin piloot Erwin van Kalkar en Remmer Seibran Jansma. Is op weg naar hun Olympische droom. Drie concurrenten al kwijtgeraakt. De Z Zwitser Beat Hefty liep eerder bij een crash een zware hersenschudding op en startte gisteren ook niet in de training. Daardoor is Hefty niet startgerechtigd voor de wedstrijd in de tweemansbop. Zijn landgenoot Daniel Schmid ging gisteren op zijn kop. Ik start ook niet in de wedstrijd. Mijn remmer ligt beneden in de piste en is ook uh, gewond. Zoals verwacht zal ook de letse topbobber Janis Mini Nies niet aan de Olympische start verschijnen. Hij werd eerder deze week met spoed geopereerd aan een blinde darmontsteking en verscheen gisteren dus ook niet op de training. Van Kalker en Jansma werkten vrijdag in Wisseler hun laatste trainingsruns af. Ja, was wel voor het kop gaan dan, hè? Dan op, krijg je op een gegeven moment minder concurrenten. Als je er nog eentje uit zijn eigen bob verliest, dan zit hij alleen in die bob. Ja, dat, dat telt het ook al niet meer. Nee, he, dat gaat ook niet goed. Dat gaat ook niet werken. Nee, in ieder geval uh, laten we hopen op het beste. Laten we hopen op een medaille. Daar ja. gaat het natuurlijk om. En ja. vanavond ook. Hè? Aankomende nacht. 1 uur. Van één tot. Ja. Van één tot uh, heel maar laat. Goed, dus dus als Sven een medaille pakt, dan, dan is het mooi meegenomen. Maar ja, hij is De loting is ongunstig. Maar hij zal ongetwijfeld uh, Sven kennen en proberen er alles uit te halen. We hebben zit. niet alleen Sven, hè. Dus, uh, nee. Maar goed, ik. een latertje vannacht. Ik heb zin in de zomer. ben niet één. Ja, en maar. ik hoop dat het lukt met deze plaats. Rob de Nijs, het werd zomer. <laughs> Oké. Okay. Het leek al zomer. Toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, ik ga niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen. Aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je oog.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 en als een jongen Het werd zomer. Het werd zomer. Ja, daar hopen we zo op. Strandpavio's worden flink opgebouwd hier in voort. En diverse ja. pavio's staan inmiddels al. Duiners het is niet te wat, wat, wat, wat zei hij, Jacques? <laughs> de duinen zijn in de war. De ja, de duinen zijn in de war. Ja, die denken ook dat het zomer is. Daar gaan ze ook altijd uh, branden. Maar uh, ja, we hebben een duinbrandje te melden, albert -Jan. Ja, nadat de politie en brandweer even moesten zoeken... Want als ik de foto zie, was het een heel klein duinbrandje. Werd er vanmiddag in een duinbrand ontdekt waarvoor 112 was gebeld. De brand werd ontdekt ter hoogte van de Keesomstraat in Zandvoort. Bij een volkstuintje achter Manege Baarshoeve stond er een du stukje stuk duin in de brand. Dit ging gepaard met flinke rook. Hierdoor is ook het alarmnummer gebeld. De brand werd met wat water en een paar scheppen zand geblust. Oké, okay, gelukkig maar dat het uh, meeviel. Deze duinbrand in uh, Zandvoort... En wij zijn zo uh, excited about uh, tonight, hè? toch? Ja, we, we, we... Wat gaat er gebeuren met de 1500 meter heren? Vanaf 1 uur gaan we het uh, met z'n allen volgen.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 Vandaagmiddag van CFM zondag op zaterdag bij je tot I'm aan 5 uur vanmiddag met zijn op de radio. Michael Bublé en haven't met you yet. Ja, nog even Vancouver nieuws en wel uh, ijshockey. Namelijk de Zweedse ijshockeyers hebben hun tweede zegen geboekt bij de Olympische Spelen in Vancouver. De kampioen van Turijn 2006 won vrijdag met 4-2 van Wit-Rusland. Eerder won de ploeg al met 2-0 van Duitsland, waardoor de Zweden met zes punten uit twee duels aan de kop gaan in groep C. En uh, ja, dat ijshockey is hartstikke spannend, want uh, de, gelijkspel kennen ze niet meer. Hè? Het is uh, verlengen en daarna penalty shots. Oké. Okay. Erg spectaculair om te zien. Dus uh, nee, ik, raad, ik, ben, ik ben normaal gesproken niet zo'n zeer een ijshockey fan, maar tijdens de Olympische Spelen... Uh, zit jij voor de buis? Zit ik voor de buis. Ik kwam uh, van de week uh, Van Kessel tegen. Vertel. Ik denk uh, leuk om uh, een plaatje van hem te gaan draaien. <laughs> Toch? Ja, ja, dat brengt me wel op een idee natuurlijk. Summertime, ja. Ook weer zo'n ja, ja. Oké. Okay. Van Kessel Live in uh, Dalzee, een aantal jaren geleden. Maar vergeet niet, maart roetst verstaart hè? Ja, oké. Okay. April doet wat hij wil. En in mei leggen alle vogeltjes zijn ei. Ga zo maar door. En <laughs> juni. Uh... Vertel? Ja, hmm. <laughs> Ga ik even over nadenken, Jacques? Okay.